FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ADB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen Knauwend Watergaasmeer en Knauwend Amstel, 3 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM? -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. De Krochten. een zoektocht naar de wortels van de lederrok. Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof. I guess survive I guess I'll be surviving till the day I die There's a picture in the family book A picture my mother took from the bay. In which she soon Would die Oh I remember oh, The tears That I cried But I Survived Yes I Survived In Surviving for a long, long time. I survived. Yes, I survived. Yes, I be surviving till the day I die. Sure, that my sweetheart, too. The caption says, most likely to succeed. But that didn't make her stand by me.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 Vandaag zijn we met de Krochten op bezoek bij Speks Hildebrand in zijn woonplaats Volendam... ...waar hij vooral bekend is als Volendams eigen kansuurheld. Hij begon in het begin van de jaren 70 in de groep Jen Roch, als het er goed uitspreken... ...maar ging al in 1975 op de solotour als Speks Hildebrand. In het begin van zijn solo carrière werkte hij samen met tekstschrijvers Jip Goldstein en Ton de Zeeuw... ...die ook bekend waren als telegraafjournalisten.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 Nou, toen zijn we dat theater in gegaan. Uh, dat, die show heette Rot op met die Geraniums. <laughs> <laughs> Mooie naam. En uh, ja. na, na uh, twee seizoenen of één, ik weet het niet eens meer. Toen uh, uh, is, is het gezelschap gewijzigd. Uh, toen gingen we namelijk zonder aparte vertellen verder. Want toen gingen Maarten Spanje en ik dat doen. Want okay, uh, ja. anekdotes uit de jaren vijftig en uh, zeg maar halve sketches Good tussen leuk, de ja. nummers door. En... Uh, nou ja, en toen op een gegeven moment, maar toen heten we nog helemaal niet meer de Motions. Maar in die tijd uh, kwam uh, Robbie van Leeuwen bij Rudy binnen, op visite. Die twee hebben nog heel goed contact. Okay. En die had op paar oude demootjes ontdekt. Uit de jaren zestig van de Motions. Wat oh, te gek. En hij zegt: me, Luister, Rudy, wat een leuke liedjes. Nou, en toen kreeg Rudy en onze toetsen aan P.P.E. was het idee: laten wij dezezelfde nummers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 Thank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 die, die, dat is dat ja. Maar dat, oh, dat was ja, vroeger bijna, ja. ook wel een, een heksenketel. Maar Ajenrov, dat is. Uh, ja, dat heb ik. Ik zeg wel eens een grapje, dat heb ik gewoon verdrongen. De, <laughs> dat is zo lang geleden ook. later ja. veel leukere ja. dingen gedaan. Ja, ja. Ja, je hoort, dat was de eerste single waarop, waarop ik speel. Ja, dat was En ik doe leuk. de hoge stem ja. daar. Oké. Oké, maar Theo kunnen we. Is terug aan jouw eerste uh, muzikale herinneringen, Want je bent geboren in Amsterdam. Ja, nou ja, ik heb een zus die vier jaar ouder is. Dus toen wij nog in Amsterdam woonden, had je natuurlijk altijd voor tieners. Wij hadden distributieradio. Hè? dat was zo'n ruim ding. Ja, dat kan ik me we wel herinneren. Ja. Uh, ja. Dus dan waren jullie ook niet rijk. Nee. <laughs> en uh, nou, dan had je op drie Radio Luxemburg.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 En dan gingen ze weg. Maar dan namen ze LP's mee. En die lieten ze dan liggen. Want we okay, uh, waren ze ja. ook niet bij toe staat om die te vervoeren. <laughs> en dan werd Theo'tje zondagmorgen wakker. Om ik al die platen te draaien. Dus ik had op mijn twaalf al overal verstand van. <laughs> en toen, toen ja, maakte ja. ik echt kennis. Ja. Dat was nog voor de Beatles met, met die... Met, met, met, met, nou, we zullen de Elfers, ja, maar ook ja. Bob Lumen en, en uh, ja. Don Gibson... Uh,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 En van vaderskant was er een tante die speelde ja, ook thuis gewoon een beetje piano, maar het is niet zo van goh jongen gaat de muziek in nee. Nee. dat nee dat nee, je werd ook niet op mu geen muziekles gehad? Of, uh, muziekschool, nee, het, of, ik, uh, ik was uh, 12 toen slaagde ik voor het toelatingsexamen voor de HBS. Oh, kijk, die carrière heeft niet lang geduurd en toen <laughs> lost ik een verjaardagskadee uit en toen kreeg ik een gitaar.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 na te spelen en uh, solootjes te leren. Ik was een liedjesman. Gewoon oh, Zing... zelf liedjes maken? Hè? Nou, want, en zo. daar begon ik toen al natuurlijk ja. heel kinderachtig mee, maar ja. liedjes zingen en spelen. Dat vond je het leukste? Dat, ja. ja okay. Tot op de dag van vandaag. En uh, ja, dat schrijven, dat, dat ja, daar dat, dat, dat, dat begin je mee, serieus is je een jaar of 15, 16, 17, mee. is ja. Allemaal troep. Allemaal liefdesingeltjes. We weet ik niet eens meer. Nee? Nee, want ja, toen natuurlijk ook de protestzong. Oh natuurlijk, ja. ja zin, maar ja. Dat, ja. Uh, dat is uh, niet voor het nageslag bewaard gebleven.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 Vanavond in het café hier naast mij, daar is ook een soort uh, singer-songwritersgroep. De tweede vrijdag van de maand, dat is onder leiding van Kees Mayfield. Nou, daar nou, nou, wilde ik ook, ook nog even uh, over vragen. En, uh, dat is... Die zit vanavond hiernaast. En uh, dus je kent elkaar allemaal wel. Ja, ja en natuurlijk de, onze garde. Ja, de, ik bedoel, als ik nou nog. Uh, Dik plat van en tegenkom. daar heb ik natuurlijk mee in de band gezeten. En toen we 15 waren, ja. begonnen we met z'n tweeën. Ja, dan is het weerzien altijd het allerhartelijkste. Ja, en elke elkaar gisteren ik. nog gezien hebben. Ja. ja nou, en de cats, ja, dat werd natuurlijk zoetjes aan wel goede kennis en dan wel vrienden. Weet je wel, ook omdat mijn zus en ik die kwamen bij Kees Veerman over de vloer. Want ja, ik was ja. uh, bevriend met Harmen, de broer van Kees. Ja, die nu in de, die door de kerstband zit. Okay. En, en nog een jongere broer van Kees, Jaap. Oh. Dus wij liepen daar over de roer. Ja, dus ja. wij kenden dat gezin goed. Ja, ja. ja dat, uh, ja, dat ja. is leuk. Inderdaad. Dus als je elkaar ja. had tegen... Weet je wel. nou uh, ja, en, en, dan later... Het, uh, kom je weer samen. Want op een gegeven moment heb ik... Uh, een kerstplaat gemaakt. Ja, ik, ik spring nou een eind weg. Ja. Maar het gaat even over de onderlinge relaties. Ja. Ja. En... Uh, dan gaf ik hier een cash show met ja. gasten. Nou ja, ik was inmiddels bevriend geraakt met Jan Ackerman. Die deed dan oh, mee. Ja. En dan uh, Kees, Arnold en Jaap van de Ket, jongens, een uh, koortje. Gewoon voor de lol en daarna een liederlijke doorzakker. Ja. Nou, dat was hartstikke leuk. Nou, Jacques Loes, die ja. ken je natuurlijk ook. En Lon dat was ook een vriend. Die kwam daar uit Denemarken en dan bleef hij hier slapen. En dan hadden wij wel dolle avonden. Ja, nou, geloof ik. En dan zat er ook gewoon ja. 800 man in de zaal. Hè? Ja, Maar dat is al een tijdje terug, want Lon Ernie is al een ja. tijdje ja. dood. Hè? Ja, maar Arnie, Arnie is in 96 overleden. 96, ja. ja. ja. ja. En uh, wordt nu nog gemist. Maar hoe zou het komen dat Vonderdam zo iets unieks heeft? Of zo? Ja, dat ja. weet ik niet. Ze houden we hier ja. wel van zingen. Ja, oké. Okay. En ook graag uh, harmonieën zingen. Oké, okay, ja.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 Je hebt een Leonard Cohen-tribus gedaan toen de tijd. Nou, dat is ja. te gek. Ja. Nou, ja. Hele mooie muziek, ja. ja. Mooie plaat gemaakt, ja. ja. ja je, moet er, je moet het willen. Ja. ja, Dandelion. Dandelion, ja. Dandelion, ja, Dandelion, ja die maakt een beetje Crosby stil. Ja, die bestaan Heel niet, niet meer. He? Die bestaan niet meer? Nee, want, want uh, wat ik begrepen heb, dat Paul Bond, die zit nogal ik bij Jorik van Noorden. Ja, die, die en zijn broer, broer heet ja. Frank, die zit in Alaska. Oké, oké. En...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 That seems my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 That's want er kwam, er kwam zo verschrikkelijk veel voorbij. Yeah, yeah. Dus nou, de Beatles waren natuurlijk eye-openers. Yeah. Ik heb ook nooit last gehad van Beatles of Stone. Ik vond allebei mooi. <laughs> Alleen ik had liever de Beatles, want die vond ik avontuurlijker. Ja, ja, ja, klopt. Yeah. En, uh, maar ik, de eerste single die ik kocht, dat was bijvoorbeeld Roadrunner van Pretty Things. Ah, te gek, ja. <laughs> ook in, uh, in Roadrunner, yeah. ja. En... Uh,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 Ja. Eén naar Engeland om live te zien. Oh, te gek. Oh, ja. van, oh, Dat was ook van, het enige ja. concert ja. ja. waarop ik niet zelf moest spelen, waarvoor ik zenuwachtig was. <laughs> maar toen zaten we daar in San Antonio, mochten zelfs op het ereterras. Want ja, ik had gebeld om kaarten. En uh, toen dacht ik, het zal nou toch niet tegenvallen. Nee. Maar <laughs> ja. het viel het gelukkig niet. Mooie herinneringen. Dus. Ja, ja. Prachtig. ja, prachtig. Jerry Jeff is twee jaar geleden overleden. Oh, Oké. Okay. Maar dat, uh, dat was echt... Uh, in, in die hele stroom met Willy Nelson en Warren Jennings. Dat vind ja. ik... Uh, dat is ook ik, een van je favorieten die ja. we gaan draaien. Ja. Ja. Country met een randje. En liedjes met een verhaal. Ja, en Willie Nelson is natuurlijk een held. Mm -hmm. Er zijn op mijn leeftijd... Uh, ik zeg dat wel eens een grapje. Twee mensen waaraan ik me nog spiegel. Mm -hmm. uh, the Boy and Me. Rudy, ja. 79. En Willie Nelson, 89. <laughs> ja... Woody Nelson, daar komt eind van de maand nog een plaat van uit. Ja, ongelooflijk. En hey, die koop ik dan gewoon.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 Uh, weet je wel, met, met, met uh, kwelende zangers. Maar de liedjes op zich, uh, die zijn ja. geweldig, weet je wel. Uh, Daar kom je later achter, weet je wel, Dolly Parton. Ja. Dat was natuurlijk vroeger. Nou, nou, wat een tiete. Ja. Maar dat mens is zo geniaal. Ja. Ook als, als, als schrijfster en als zangeres. Dat is ongelooflijk. En wie was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 Ja, inderdaad. Ja. En toen, vanaf halverwege de jaren zeventig, ja. werd daar een beetje een eind aan gemaakt. Ja. En toen kwam de banjo ook naar voren of zo. Nou ja, op een gegeven moment, uh, de, uh, de bluegrace is natuurlijk uh, niet een onbelangrijk deel van country. En ja, dat is toch meer ook de virtuositeit. In, uh, Tim Knol speelt zeker. nou een belangrijke rol daarin, omdat ja. dat een beetje hoog te houden. Tim Knol? Ja, met de bluegrace Boogie Man. En dat doet hij gewoon heel erg goed. Oh, ik ook Want niet. daar wordt wel gitaar ja. gespeeld in, ja. in mandoline en, ja. ja, en die jongen van Skik die doet toch ook uh, ja dat uh, is meer blues. Ja dat is meer een blues jongen. Ja. En uh, die doet ook samen met Tim Knol. Uh, uh, ja, maar, uh, een, beetje, ja dat, een beetje in die Amerikaanse hoek uh, ja. blueshoek. Uh, maar samenleven. het is het is uh, maar nogmaals ik hou ook verschrikkelijk van blues. Ja. ik hou gewoon van liedjes met een verhaal.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 Ja, is zeker. Maar het is eigenlijk allemaal begonnen met die zwarte bluesmuziek daarvoor natuurlijk. Hè? Ja, ik was vijftien. QB en the Blizzards. Yeah. Ja, dat is wel mooier. Ja, ja. inderdaad groet nu in het grollo. Ja. Maar we zijn twee weken geleden nog een grollo geweest. Ja, bij Johan. <relogen> nee, dat... Uh, ik, dat uh, nog steeds hou ik daarvan. Ja, en nou is het Americana. Ja, dat is eigenlijk alles bij elkaar. Ja, Americana. Rock, is blues, een, country. Ja, ja, want je zegt van je eigen muziek, het is een forse doos country, ja. vermengd met een schuiter rock'n'roll ja. en een randje in mijn blues. Ja, ja. ja oh, mooi gezegd, ja. Ja, van alles ja. wat. Ja. Van alles wat, ja. Maar, maar ik, ik vind het vooral country, ja. Ik zou het, ja, ja, je ja. bent natuurlijk een witte Nederlander, dus ja, dan, en je houdt van country, daar zit het meest van in. Moet je, moet je wit zijn inderdaad, ja. Nee, ja, ik echt, ben nee. Uh, wit, dus, ja. Uh, maar uh, ja, ja, ik, vind, ja. Ik, vind, ik, vind, ik vind het alle drie mooi. Ja, zeker, ja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 tell you're alone, trying hard to get by, to survive on your own. Does it show I got lost, that I have seen better days? Searching for a way out of this desolate place Two ships on an ocean Just flow. Solid ground two ships no I'm yeah.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 Maar ja, die zitten bij het internet en die zitten ja, les. En, en die ja. pikken dat allemaal op. Die zijn fantastisch. Ja. Ja. Ook hier die jongens die van twintig. Uh, nou, die kan je een boodschap sturen. Ja, zeker. Ja. Top. Ja, maar dan, te... dan hebben we het over techniek. Ja. En dan heb je het nog niet over het schrijven van een goede song. <tus> nee, maar goed, dat is natuurlijk ook een, uh, dat is een ander vak. Ja. ja. ja. En uh, dan heb je ook van... Uh,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 En Bob Dylan die gaf de rock Roll hersens. Uh, is meteen mijn grootste held genoemd. Ja. Dat, uh, ik vind het eigenlijk wel een mooie spraak Geeft de Rock Roll hersens. Ja. Ja. ja, nou ja, toen ja. kwam er intelligentie in de teksten. Zeker, uh, ja. Hij ja. heeft niet voor niks die je prijs gekregen, natuurlijk. Nee. Ja, ik ja. vond in de tijd wel een, een, een literatuurprijs. Ze hadden toen, vind ik, een nieuwe. Uh,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 Krijg straks een gouden plaat en die ga jij uitreiken. Want hij zat ook bij denk. Jezus Christus. Uh, nou, management erbij. En uh, ja, na het derde nummer loop je het podium op. Met die plaat en een bos bloemen. En Engelstalig binnen de anderhalve minuut. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Intussen nee. dat randje. En Johnny Cash die eindigt zijn derde nummer. En ik kreeg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 Maar het kwam bij iedereen aan. En dat, ja. Dat... Ja, het was echt, er zijn heel veel mensen die, die dat gewoon mooi vonden. Het, Zelfs mijn vader. Het was echt mijn hele vader. Die, die, die vond het zo prachtig. Het was To The Bone. Ja. Fantastisch. Ja. Nou, ik heb wel een aardig van Johnny Cash. Daar al wel staan. Nou, ja. Ja. En dan heeft hij ook nog samengespeeld met je een andere held. Bob Dylan met Girl From The North. The uh, ja. Ja, het, ja. Uh, ja. Dat vind ik ook een mooi nummer. Dat is geweldig. Ja. Ja. Ja. En ik heb ook wel eens een... Uh, een tape gehoord en die ben ik kwijtgeraakt. Die had ik weer gekregen. Dan zwong ze, ze met z'n twee en dan... Uh, Niet She Thinks I Still Care. Andere, en dat werd steeds schunniger. No, yeah. En dan hoorde ze gieren van vlachtleven. Ja. Ja. Once upon a time, you dress so fine. Do the bumper dime in your prime. Because, they beware, doll, your bound fall. You thought they were all. than the clown